9 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. Medewerkers van de Amerikaanse ambassade in de Libanese hoofdstad Beirut... zijn begonnen met het vernietigen van vertrouwelijke documenten. Blijkt uit een rapport dat in handen is van het persbureau AP. Vorige week zijn in een aantal landen diplomatieke posten van de VS aangevallen... door demonstranten tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Bij een aanval op het consulaat in Benghazi in Libië... kwam de Amerikaanse ambassadeur om het leven. Washington heeft daarop alle diplomatieke posten opdracht gegeven... om de veiligheidsmaatregelen onder de loep te nemen. Van alle lijstduwers heeft Maarten van Rossum van de PvdA... verder de meeste stemmen gehaald. Hij kreeg er bijna 6.000. Om met voorkeurstemmen te worden gekozen zijn 16.000 stemmen nodig. Van Rossum had laten weten dat hij niet in de Kamer zou gaan zitten... als hij gekozen werd. In 2009 kreeg de historicus als lijstduwer genoeg stemmen... voor een plaats in de Utrechtse gemeenteraad. Maar daar zag hij toen vanaf. Tragisch is het lot van Martijn van Helvert, fractieleider van het CDA in de Limburgse Staten. Hij stond dertiende op de CDA-lijst en haalde 13.952 stemmen... maar komt nog niet in de Kamer omdat Pieter Omtzigt, nummer 39, met ruim 36.000 voorkeurstemmen is gekozen. Zes parachutisten van Defensie zijn bij een oefening in Duitsland in boomtoppen terechtgekomen. Vijf militairen zijn daarbij licht gewond geraakt. De parachutisten maakten deel uit van een groep van 60 militairen... die vanmiddag boven Beieren uit een vliegtuig sprongen. Vanwege hevige turbulentie lukte het 16 springers niet... om naar het geplande landingsgebied te navigeren. Zes van hen raakten verstrikt in bomen. De militairen zaten 20 meter boven de grond vast. Er waren zo'n 80 hulpverleners nodig... om alle parachutisten uit de toppen te halen. Volgens de politie in Beieren waren alle militairen ervaren. De vijf Nederlanders die vastzaten liepen lichtige verwondingen op. Geen van hen hoefde naar het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt en af en toe wat regen. Morgen vooral in de kustgebieden kans op een bui. Wel frisser dan vandaag, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Met de Ster Extra-app open je een wereld vol extra's tijdens sterreclameblokken... direct op je tablet. Van unieke acties en producten die je gratis kunt proberen... tot exclusieve prijzen...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 Jij ook? Ga dan naar de Facebookpagina van Edukans en help een kind naar school. 140 Bouwconnect-ontwikkelaars realiseren niet alleen de grootste bouwbibliotheek ter wereld, maar ook het efficiënte Bouwconnect-communicatieplatform en het gloednieuwe Woonconnect. Meer weten? Kom dan op 30 oktober naar het Bouwconnect-event in het Beatrix Theater in Utrecht. En overtuig uzelf van de kracht van deze oplossingen. Meld u vandaag nog kosteloos aan op bouwconnect.nl.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 Boris van der Ham, nog een paar dagen, D66-Kamerlid zei net al... ik mis het nu al, oh, Boris. Oh. Ja, ja. Maar eerst de even Prinsjesdag natuurlijk. Wat voor hoedje heb je op? Ik, ja, ik heb geen hoedje op. Ik heb mijn vleespet op, hè, want ik ben een beetje kaal. Dus mijn euh, vleespet heb ik op, een beetje. In het la, kader Lady van Gaga. Lady Gaga, Ja, ja, ja precies. Ja. Dus, uh, dus dat heb ik aan. En voor de rest heb ik een mooi blauw pak. En een hele mooie uh, das die ik op Sicilië heb gekocht. Ik dacht van oh. die zuidelijke landen, dat gaat allemaal niet zo goed. Dus ik koop daar gewoon een das. Mooie zijde. Op die manier investeer ik toch een beetje weer in het zuiden en daarmee in de euro. Goed, mooi verhaal. Geen hoedje dus. Nee, uh, ja. Zo meteen praten we over hoe jij um, nieuwe Kamerleden inwerkt. En hoe dat gaat bij de formatie. Want je was er twee jaar geleden. De secondant van Pechtold, dus je weet precies hoe het eraan toe gaat. Zometeen, natuurlijk, ook Erben Wennenmars, zoals iedere maandag. Je hebt hier weer iets bizars gedaan dit weekend. Ik heb een fantastisch weekend gehad. Ik heb een hele leuke uitdaging ben ik aangegaan. Noem het maar een uitdaging. Het was uitputtend, geloof ik. Het was, uh, het, het was een uitdaging, maar uiteindelijk werd het een enorme uitputting. Ja, zometeen meer. Check ook onze Facebook, facebook.com/beginner-today uh, voor fragmenten, leuke fragmenten. Today's Topics. Maar blijf vooral luisteren, want hier is Luc. Ja, met Today's Topics. En we beginnen met nummer 5. En daar staat al het gedoe rondom de naaktfoto's. Die zijn gemaakt van Kate Middleton, de vrouw van Prins William. Nippel Kate dus eigenlijk. Er is iets nieuws, want Kate en William die klagen het blad dat de foto's publiceerde, closer aan. William and Kate are known to be relieved that the legal fight back against the French magazine is underway and determined with their officials to take as forceful a stand as French law allows. The couple are hoping that by taking such a very firm stand in France they will send a message to editors in every country that intrusion such as this will be fought in the court. Nou, het paar wil dat de Franse rechter het tijdschrift dwingt om alle exemplaren uit de verkoop te halen... en ook moet klozen de foto's van de website verwijderen. Inmiddels zijn er meer bladen die de foto's hebben geplaatst. Het Italiaanse blad Chi, dat is van de uitgever Berlusconi... pakt groot uit met 26 pagina's korrelige en En de eerste krant Daily Star plaatst de foto's ook. Alleen daar is de uitgever niet zo blij mee. Gaat ver, maar Richard Desmond, de uitgever... die de krant voor 50% bezit, is not amused. Hij zegt, ja, natuurlijk heb ik geen invloed op de inhoud van de krant... Maar ik wist niet dat de hoofdredactie had besloten de foto's te plaatsen. Hij vindt het smaakloos En hij overweegt zich nu dus terug te trekken als eigenaar van de krant. Dat blad Chi beloofde vandaag met nog meer foto's op de proppen te komen. Dan op vier het jaarlijkse uitje op de dag voor Prinsjesdag. Ook dit jaar oefenden de paarden weer op het strand. En alsof die stinkende beesten alleen nog niet erg genoeg is... stikt het op het strand ook nog van de krijzende kinderen. Ja. Ja, met volle longen wordt er nu geschreeuwd. Eventjes op commando natuurlijk, hè? want uh, zo hoort het. Maar je ziet ook wel enkele dieren nerveus reageren op uh, al dat geluid. Terwijl de muziek in de verte doorspeelt, wordt er hier geschreeuwd. En dan ja, moet het schieten... En de rookbommen, die moeten, nog, uh, ja, die moeten nog gaan plaatsvinden. Dat is de bedoeling, hè? de paarden voorbereiden op het aller allerergste. En dus werd er op het strand vandaag vooral veel lawaai gemaakt. De moeilijkheidsgraad wordt opgevoerd. Daar staat iemand met een paraplu en die doet die open en dicht. En dat is meteen voor een hoop paarden al te veel. Ja, dat was trouwens hetzelfde paard dat ook klaagde... over de vervelende zand tussen zijn hoeven. Dat hij dan laat binnen, binnen nou zo slepen in zijn netgestofzuigde stal. En daarnaast vond hij dat de echt vandaag zo slecht was voor zijn manen. Het voelde echt als touw dat... Zo stroef en ruw. Die springen verschrikt zijn En gaan er in galop vandoor. Stapje erbij. Jij houdt je vingers in je oren. Ja, we houden onze vingers in de oren. Dat, uh, die, uh, die schieters die zijn een beetje hard. En die knallen ook. En dat is wel wat fijner. Ja, uiteindelijk lopen er zo'n 55 paden mee in die koninklijke escorten. Op drie dan een discussie over de bierfiets. Amsterdam wil dat ding verbieden in het centrum. Ja. En vandaag was er nog even een discussie over op de radio. Twintig dronken uh, vrijgezellen voor een vrijgezellenfeest. Die komen op me af, denderen, zonder dat ik het door had. Ik hoor opeens een gejoel en een gekrijs. Ik kon er bijna niet remmen. Ik draai om, bijna op mijn sokken gereden. Ik kon nog wegduiken. Want dat ding is zo groot als een kleine vrachtwagen. Er zitten twintig mensen op en allemaal aan een... Het is gewoon echt een rijdende toog. Ja. Kortom, veel mooier kan niet je lekker vol laten lopen. En ondertussen dan zie je ook nog wat van de wereld. Want goed cultuur is gewoon heel belangrijk. Het gaat ook niet alleen om het drinken. Ik zelf pak ook regelmatig een bierfietsje en het gaat hard, jongen. Bouwse, wij bouwen uh, ze, wij verkopen ze en wij verhuren ze. Nou ja, hoe, hoe kan dit? Nou, ja, gewoon bouwen en uh, fietsen. Dat is uh, niet, zo, uh, niet zo moeilijk. Nee, dat is hartstikke simpel. Juist, yes. en dat is lachen altijd. Laatst nog. Dan rijden we, we reden door de stad heen. Denderen zo'n gracht af. is natuurlijk. En Rick die laatst het zo met zijn dronken kop van die fiets af. Oh, ik was trouwens bestuurder. Maar ja, ook flink in de olie natuurlijk. stukje verder. Iedereen zo dronken als een toet En knallen wij ineens tegen een bejaarde aan. Die liep weg mega in de weg. Berry ineens. pus, En dan pist hij zo die hele relatie <laughs> onder. Lachen we hem Ja, de bestuurder drinkt nou misschien een keer een biertje tussendoor. Om erbij te horen. Maar hij zal zeker niet op de limieten. Nou, dus ik ik... Nooit... Ja, maar dat dat is nog nooit ja, maar daar weer. geloof je ook nog in kaboutertjes denk ik, want ik heb op YouTube zitten kijken en uh, dan moet je voor de gein eens dus even, één het, het, het, een lange trits met filmpjes de meest hilarische, zou je bijna denken, is Rick Dondert van Bierfiets. Ja, of uh, Bierfiets Pispauze. Er <laughs> gebeuren de meest bizarre ja. dingen met die bierfietsen. Ja. En, en, en, de, en de chauffeur die is niet bob hoor. Die is echt zo dronken als een oelemetoet. Ja, doe is zo lullig. man. Wat kan het <laughs> nou voor kwaad, man? 20 man met 50 liter bier. Duizenden filmpjes op YouTube met mensen die echt gillend, roepend, ja. uh, uh, tegen wagens aanrijdend, uh, schreeuwend. En nee. het kan ook niet anders. Of want er staat, en, wat ze niet. drinken, één vat met bier, drinken ze gewoon op in een paar uurtjes tijd. Dat kan natuurlijk niet goed gaan. Nou, dat kan 17 man op, dus dat valt op zich ook nog wel mee. Als ze een liter het is, nog geen 3 liter. Punten. Ja, precies. Wat is nou 3 liter de man? Wil ze dat zijn 6,5 liter, joh, dat giet ik door mijn print Nee, maar het, het is... Het is uh, dit ding, dat hoort gewoon thuis bij Talant de Zee en in de lucht... en niet op de openbare weg. We gaan naar nummer 2. En dat is de officiële uitslag van de verkiezingen. We gaan semi-live naar de persconferentie van de kiesraad. Oké, okay. doe het. Ja. Dames en heren, wilt u al een plaats nemen? Voor zover er plaats is, uiteraard. En dan ga ik nu over tot het presenteren van die uitslag. De VVD behaalde 2.504.948 stemmen. Partij van de Arbeid 2.340.750. En dus is het nu helemaal zeker. De VVD is de grootste partij van het land geworden. Pieter Omtzigt is van het CDA en werd met voorkeurstemmen de Kamer ingestemd. En hoewel daar natuurlijk een hele dikke middelvinger mee opsteekt naar het partijbestuur... en vanuit een schier onverkiesbare positie toch in de Kamer terechtkomt... blijft het gevoel natuurlijk heel erg dubbel. Nou, een heel dubbel gevoel. Um, een heel dankbaar gevoel voor het vertrouwen dat we in de regio uh, gekregen hebben. Um, maar we hebben wel een gevoelig verlies geleden als CDA. Maar uh, toch wel fijn dat het vertrouwen in mijn persoon er is. Ja, ik, ik denk, ze hadden uw lijsttrekker moeten maken. hè? Nou, Ja, natuurlijk wel als ze we willen winnen. Maar ja, zo slim maken ze het natuurlijk niet. Het niet Goed. <lacht> Verder zijn er geen verschuivingen. Ook Tovic Dibi komt niet in de Kamer terecht. Oh. Tot slot dan nog de formatie, of de informatie... of de verkennende facie, whatever het ook heet. Vandaag kwamen Samson en Rutte op de koffie bij Verkennenkamp. Alles wijst erop dat ze samen proberen een nieuw kabinet te gaan vormen. Hoe Binnenhof, politiek verslaggever Magneet Boer... Ja, waarom nu samen al aan tafel? Nou ja, zowel VVD als Partij van de Arbeid hebben toch wel de intentie om, om samen dat kabinet te gaan vormen. Daar lijkt het op. Ja, want vanmorgen zeiden ze ook dit nog over de samenwerking. Het lijkt erop dat er een uh, goede draagvlak is voor uh, het advies wat wij vorige week al gaven. Namelijk een uh, informatie met uh, tenminste VVD en Partij van de Arbeid. Ik begreep dat de heer Samson bij het vertrek had gezegd dat hij... Toen je met draagvlak ziet voor een combinatie van VVD en Partij van de Arbeid. Als ik hem goed citeer. En uh, ik heb dezelfde. Constatering. Ah, Markie Mark je heb ik al zo lang niet gesproken, Willemijn. Echt, de, vroeger voor de zomer, ja. elke vrijdag, konden we oh, lekker kletsen nee, met ja. elkaar... een beetje babbelen, maar ja, de campagne, hè, dan groei toch een beetje uit elkaar. Je belooft elkaar wel te blijven zien, maar ja, ach, je weet hoe dat gaat, hè. <laughs> ah. Vorige week concludeerde de meeste partijen al dat ze... VVD en Partij van de Arbeid het samen moeten gaan proberen. Nou, daar lijken ze dan nu daadwerkelijk een poging toe te doen. Een half uur geleden kwam uh, Mark Rutte het Binnenhof oplopen. Maar over dat gesprek bij Henk Kamp laat Rutte weinig los... Dan gaan we opnieuw afwachten wat de informateur wil bespreken. Hey Mark. hey Mark, man, daar heb jij niet lang gesproken. Echt, onze gesprekjes zo gemist. En terecht. Ja. Ja, hoe gaat het? Nou, goed. Uh, druk zomer gehad, wekenlang tweets opgelepeld. Kosten van de belastingbetaling natuurlijk. En verder een beetje chillen, <laughs> coole dingen doen, met beetje uitgaan. Dure auto's kopen, chickies. Living the dream, Marky, living the dream. Ja, dat zal ze wel. Ja, um, hey, toen jij die stempels aan het uitdelen was, ik heb je toen helemaal niet gezien. Uh, ik zag alleen die bronbeer van de veiligheid, maar ik moest toen misschien net even naar het toilet of zo. Leuk, hè? Ja. ja. Hé, hey, uh, jij hebt campagne gevoerd. Ik moest wel lachen hoor, toen jij, dat van die hondduizend euro aan alle hardwerkende Nederlanders. Ik ging echt helemaal kapot. En toen Jeroen me dat in dat eerste debat ook te kakken zette, die was master hilarisch. Hé, hey, fijne dag. Hoi. Ja, dan gaat hij aan een twee-partijen kabinet verder werken. Nogmaals, we gaan nu eerst naar uh, de verkenner. Hé, hey, ja. maak later. Straks nog uh, training topics, Willemijn. En, uh, Het komt weer terug. Ja, ja, ja zeker, zeker. Straks trending topics, in het oh. ondertussen in de studio... Boris van der Ham en Ermen Wendemars. Ja. Uh, Boris, uh, je mist het nu al, zei je. Wat mis je dan het meest? Nou, kijk, ik heb zelf besloten om dit keer niet mee te doen aan de verkiezingen. Ja. Uh, dit keer? Uh, dit keer. Ja, nou, ik zeg ook overal... ik ben nog helemaal niet klaar met de politiek... dus misschien stel ik me over een paar jaar wel weer eens verkiesbaar. Oh. Maar ik wil even hmm. een, uh, een, een frisse neus halen. Dat is helemaal geen nieuws hoor, dat heb ik al bij mijn vertrek gezegd. Ja, ja. Maar, maar, maar, uh, maar dat vind ik... Uh, ja, en ik moet eerlijk zeggen, bij die verkiezingen... en nu ook weer met die formatie... dan denk ik, ja, ja, het is wel... Ik heb natuurlijk Tien jaar en eigenlijk nog langer ook al toen ik voorzitter was van de organisatie Heel lang rondgelopen. Dus dat zit in je systeem. Maar wat dus... mis je dan vooral? Nou ja, gewoon de, de, ook de invloed die je daar kan hebben. Uh, maar ook de spanning en de, de debatten die daar plaatsvinden. Natuurlijk mis je dat. Maar er komen hopelijk ook weer mooie dingen voor terug. Maar je werkt nu ook um, andere mensen in? Ja, Geloof nou, ik, ik heb, omdat ik natuurlijk al had aangegeven dat ik weg zou gaan... heb ik ook uh, Kamerleden van mijn partij heb ik al een paar van gesproken... die mm. onderwerpen ook gaan overnemen, mm -hmm. die ik heb gedaan, bijvoorbeeld onderwijs. En daar heb ik dus al gesprekken mee gevoerd. een beetje gezegd, nou ja, je moet daarop letten en uh, dit is een belangrijk onderwerp. Dus, maar gaat dus het dan manier... ook echt op het niveau van... Nou, wij hier bijvoorbeeld bij de NOS zitten we bij de studio... één koffieautomaat niet te zuipen. Je moet altijd omlopen naar die andere twee. Gaat dat bij jullie ook zo? Nou, ik heb wel het tip gegeven dat als je... je hebt dus dinsdag, en donderdag heb je heel veel debat in de Kamer. Maar maandag en vrijdag dan, dan moet je je agenda zelf invullen. En kan je ook heel veel lobbyisten ontvangen. En kan je het land ingaan. En dan zeg ik ook tegen iedereen. Van, ga in ieder geval die twee dagen sowieso het land in. En als je mensen... En als je mensen wil spreken, nodigen ze gewoon ergens in een café uit of zo. Maar niet in de kamer, omdat de koffie echt heel slecht is. Dus dan hebben we het echt werkelijk over de koffie. Kan je kan beter ergens anders koffie je drinken. Je adviseert eigenlijk kamerleden: blijf weg uit Den Haag. Daar komt het op neer. Nou, eigenlijk komt het daar wel op neer. Want je moet ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk elders bent. En dat meeneemt in de kamer. Maar ga nou niet vijf, zes dagen in de kamer zitten. Want daar word je niet echt vrolijker mm. van. Hoe is de sfeer nu op het Binnenhof? Nou, ik ben natuurlijk een beetje vertrekkend, dus ik heb de afgelopen dagen een week gewoon mijn koffers gepakt en allerlei papieren ingepakt. Inge maar je ziet natuurlijk de afgelopen dagen wel dat sommige mensen heel blij zijn omdat ze gekozen zijn. Dus die lopen daar helemaal als Alice in Wonderland rond van, oh wauw, wat fantastisch Pieter, dat je gekozen bent. Die Omtzigt te juichen vandaag. Ja, die was dat al in de kamer, maar die is dus heel blij. En ja. er zijn natuurlijk ook mensen die echt teleurgesteld zijn, die gewoon niet in de kamer komen, die heel hard hebben gewerkt. Uh, he, Heb je ook, mensen uh, gezien, gesproken? Ja, mensen die al wisten dat ze er sowieso niet in kwamen. We zitten in hetzelfde gebouw als het CDA en GroenLinks. Dus ja. uh, nou ja, die mensen die hebben behoorlijk wat klappen gehad. Uh, Linda Voortman zag ik lopen en uh, Jesse Klaver die nog niet helemaal precies wist van GroenLinks maar of goed, hij er wel in komt. Nou, die die zit komt er, er wel in. Ja. Nou, ik Dibby die komt er dan niet in. Daar heb ik nog even mee ge SMS'd vandaag. Hoe dus gaat het ook... met hem? Ja. Nou ja, goed. Dat weet ik niet precies. Dat hoor ik morgen wel. Maar ik heb hem in ieder geval even sterkte gewenst. Want het is natuurlijk heel vervelend dat hij uh, voor hem dat hij er niet in komt. Maar en, ja, en um... ook echt wel een teleurstellend aantal stemmen. V ja. Vijf en half duizend, geloof ik. Ja, ik denk dat hij wel op meer gereed Maar dus met andere woorden, het, je ziet blijdschap, je ziet doevenis en je ziet ook dat natuurlijk nu die formatie aan de gang is. En uh, voor de eerste keer in de Nederlandse parlementaire geschiedenis... doet de Kamer dat zelf. En um, nou, dat gaat eigenlijk heel voortvarend. We zijn nu al behoorlijk uh, een ent. En de aankomende donderdag wordt het dan over gediscussieerd. Ja. En um, ja, dat zie, die spanning zie je dan natuurlijk ook. Zometeen gaan we het daarover hebben. Uh, ik zei het al eerder, jij was erbij twee jaar geleden... als, uh, als secondant van Eén van, ja. van de secondanten, En ja. je ja. weet precies hoe het er aan toe gaat... en hoe Samson en Rutte er nu bij zitten. Daar gaan we het over hebben. Um, maar eerst gaan we een hele mooie plaat raken. Michael Kiwanuka, die komt uit de buurt waar ik in Londen zat. Weet je nog, Erme? Je had daar ook je hotel. Ja. Uh, Maswell Hill, en daar komt hij vandaan, Michael Kiwanuka. I'm getting ready. Oh my. I didn't know what it means to believe. Mm -hmm. Oh my.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 Then we'll be waving hands, singing freely, singing standing talls, now coming easy. Mm, no more looking down, honey, can't you see? Oh, Lord, I'm getting ready. Getting ready, oh Lord. I'm getting ready. 25 november, dan is hij te zien tijdens het Songbird Festival in Amsterdam. Michael Kiwanuka, I'm getting ready. Dit is BNN Today op Radio 1, waar je naar luistert. Zometeen meer Boris van der Ham, uh, zometeen ook Erben. En in Exit Holland gaan we naar Mexico, daar willen ze de ruimte in. Alleen zijn de meeste Mexicanen daar niet zo heel erg denderend blij mee. Volg ons ook op Twitter, at BNN Today. En op Facebook natuurlijk, facebook.com slash Today. Iedere maandag hier in BNNTD blikken wij terug op het sportweekend. En dat doe ik natuurlijk met onze eigen Erben. Ja. Erben, we hebben het over ja, een hele heftige race... waar jij afgelopen weekend aan hebt meegedaan. Ja. Samen met niet de minste, bergbeklimmer en beroepsavontureer Wilco van Rooyen, wielrenner Bart Brentjes en roeier Meindert van den Heuvel. Ja. Wat was het? Nou, het was echt geweldig. Ik denk van, de, ik, ik mis het, het sport natuurlijk een beetje. Dus ik ben denk, ik keer je echt een extreme uitdaging aan. En daar zijn we naar Frankrijk gegaan... en dat was een of een andere extreme estafette triathlon... Of een quadratlon eigenlijk. Ik denk nou, nu al wat een verschrikking. Nee, maar het was mooi. Het was mooi. Het was vechten tegen de elementen. En we mochten op een prachtige locatie. Uh, we moesten eerst geroeid worden. We moesten twaalf kilometer geroeid worden. Vervolgens moest hij roeien. Moest met een, met een boot door het dorp herrennen. En dan moest hij mij aantikken. En dan moest ik een stukje hardlopen. Dus ik dacht, van nou, leuk. 11 hard hardlopen. Maar ik moest wel 2000 hoogtemeters overbruggen. Dat kun je natuurlijk niet trainen in Nederland. Dus nee, nou, nou, ja, jij hebt je helemaal de Ja, ik heb me helemaal. De, ik heb Last heel hard Twitter. getraind. Ja. Maar. Je hebt er dus, ik heb er dus helemaal niks aan gehad. Want ik dacht, want ik kon heel hard lopen. Ik kan als ik een uurtje gelopen, kan ik bijna met 16 kilometer per uur gelopen, gemiddeld lopen. Maar dit was gewoon vier kilometer. Eerst een beetje joggen nog. Het kon nog net een beetje rennen. Ik had wel een beelden gezien waarop ze al gingen wandelen. En ik dacht van, ja, ik ga natuurlijk niet wandelen. Maar de laatste zeven kilometer was gewoon bergklim. Ik moest op een gegeven moment via rotsen naar boven. Toen dacht ik van, hé, ik, moet, ik loop ergens heen en ik zag nergens meer waar, waar ik heen moest. En toen keek ik naar boven en toen hing er alleen maar een touw. Dus ik dacht, nou, dan moet ik er daar toch maar naar boven toe klimmen. En ik moest over Rotsen heen. En op een gegeven moment kom je dan ergens aan, helemaal naar de kloten... En Dan kom je ergens op een boven op een berg, boven op een rots en kijk je uit op de Mont Blanc gewoon. Die, die die die zie je gewoon liggen, een prachtig uitzicht. En dan dat was gewoon geweldig. En, toen dacht en dan, ik dan ga mocht ik even en, zitten. En toen, ja, dan ben ik. Inderdaad, eventjes een <laughs> rustig een half uurtje gaan zitten. Maar want het ik was, was blij veel, het? Het was. was veel zwaarder dan je dacht. Het was het was, het was veel zwaarder, want het was ja. gewoon extreem. Het was echt. Maar dat maakt ook. Het was het was echt vechten tegen, tegen de elementen. Ja. Dat maakt het mooi. Uh, en we dachten van, we hebben goede mensen. Hè? Bart Brink is Olympisch kampioen mountainbike. Ik kan toch wel redelijk hard lopen. Het is natuurlijk niet mijn core business. We hadden, uh, Wilke van Rooyen bij onze beroepsavonturier. Dat heb je natuurlijk ook niet, ook, ook niet, niet de minste bij je. Ja, want maar... die, jij stond bovenop die berg. Ja. Jij moest Wilke van Rooyen aantikken en dan moest die naar beneden abseilen. Wilke, goedenavond. Goedenavond. Ja, Erwin zegt het al. Jij bent uh, beroepsavonturier. Mooi woord. Ik noem het even op. Je hebt de K2 beklom in de Mount Everest. Nou ja, welke berg niet. Hè? De zeven hoogste toppen op zeven continenten. Dan zou je denken, een stukje naar beneden abseilen. Appeltje, eitje. Ja, nou ja, het was ook het afzeilen niet. Uh, maar na de afzeilen uh, moesten ze naar beneden gevlogen worden met een uh, paardrijkleider. En ja, normaal gesproken uh, dat geniet je om zo lang mogelijk in de lucht te blijven hangen. Maar goed, uh, het was natuurlijk een extreme race. En dan verzinnen ze altijd weer uh, nieuwe uh, elementen. Daar vroegen ze daar al toe. En in dit geval hadden ze dus bedacht dat je eigenlijk naar drie verschillende plekken moest vliegen. En uh, zo snel mogelijk. Dus je moet eigenlijk in een soort duikvlucht uh, met dat scherm uh, zo snel mogelijk aan de grond zien te komen. Vervolgens weer omhoog klimmen, vervolgens je, je parakleider uh, weer uitvouwen, weer naar beneden vliegen. En uiteindelijk moet je dan uh, op een, uh, een vlot landen, ergens uh, midden in een meer. Nou, een doellanding is uh, altijd heel erg lastig, gezien uh, de weersomstandigheden. En vervolgens moet ik dan met mijn parakleider para onder me... Uh, weer zo snel mogelijk een klein parcoursje rennen om wat Brentjes weer aan te tikken. En die had dan uh, de eer om uiteindelijk. Uh, ja. Nou ja, maar. Het is ontzettend extreem. Uh, ja, maar Wilco, jij ging, de... ging wel heel erg hard naar, hard, hard, hard naar beneden, hè? Jij ging een beetje te, klopt, hard, te hard naar beneden de eerste vlucht zeg maar, vanaf de top zeg maar, ging niet helemaal lekker, dus ik maakte inderdaad even een duikeling. Maar goed, ik kon mezelf gelukkig weer snel herstellen en uh, nou ja, uiteindelijk uh, wist ik bij het floppen komen, maar helaas niet precies op het flop. Dus ik ging volle water in, tot de hilarische, uh, hilariteit van het publiek natuurlijk. Dus de Nederlanders hebben wel uh, even een visitekaartje afgegeven. Nou ja, goed. En Bart Brandtjes, gelovend, uh, heeft hij volgens mij ook nog nooit zo'n steile afdaling uh, gezien dat hij van zijn fiets af moest en gewoon een stukje moest gaan lopen. Ja, de echt de, wereldkampioen. Die moest dus over hele, de hele de smalle regeltjes. Ja, precies. Ja. Want Erben, ja. Erben, de deden 57 teams mee. Hoeveel was de, zijn jullie geworden? Ja, We zijn 24 geworden. En, en dat is ja. hartstikke goed, hoor. Dat is hartstikke goed. Ja, <laughs> ja nee, maar, maar, maar je moet kijken. kijk, wij moesten daar tegen teams, dat zijn van die bergrijden Die wonen daar, die, die rennen daar gewoon tegen die bergen op. En wij zijn natuurlijk maar eigenlijk dan zijn we toch weer rond Ja, die zijn wel de mannen van Nederland, Erben. Veel te sterk en veel te robuust om daar tegen die elementen te vechten. Ja. Maar het is wel mooi. Het is wel een hele uh, andere tak, ta, ta, ta, tak we gaan van sport. Volgend jaar voor de top 10, hè? Ja, gaan we zeker even, de de even wat jij zegt, Erm, Het is een andere tak van sport. Het, ja. het lijkt een beetje een trend te worden. Je had dit weekend ook in Amsterdam de Urbanathlon, ja. Een race, nou, ja, een marathon ja. met allemaal rare obstakels. Het lijkt of, of sporten steeds extremer worden. Is ja, nou, het is, een, het is wel een beetje een, een tendens dat je dus steeds meer andere uitdagingen wilt. We zijn een beetje klaar met al die standaard verhalen van die standaard gestandardiseerde sporten, met al die doping, bij en dat is allemaal moeilijk. En iedereen moet maar extra leren. Iedereen wil nu tegenwoordig meedoen. Iedereen wil zelf de ervaring, de beleving meekrijgen. Dan heb je bijvoorbeeld hier heb je dan de Benetlon. Dat is ook weer georganiseerd door zo'n zo hip merk. En dan kunnen al die hippe mensen, die kunnen dan een zogenaamd heel robuust door, door, door de stad, door ja, stad maar is, heen die, rennen. Je rent door de stad over auto's over heen. Auto's over auto's heen. En, ja, ja. en door het door, door de modder heen. Ja. Maar je hebt overal maar heel heet... veel van dat soort varianten. Je hebt ook een aantal weken geleden, had je de Strongman Run in Helledorn. Dan moest je 18 kilometer door, over de Salonse heuvelrug, maar ook door de blubber heen. Door de, door de, door de slootjes heen. En die is extreem zwaar, ook, ook die tocht. Wat grappig is, het is enorm populair. Die, die, die tochten die zijn gewoon binnen een uur volgestreven. hoe komt dat? Ja, mensen willen het ook beleven. Mensen willen het meemaken. Mensen willen uitdagingen. Het gaat dus niet zozeer om het winnen dan, want het is natuurlijk nee, nou, niet te doen ik, bijna. Ik, ik dacht, ik ben wel heel erg van het winnen. Maar wat ik heel gaaf ja. vond was dat ik daar boven op die bergen stond. Ik dacht, shit, ik, ik heb het gehaald. Ik deed, je doet dus veel meer voor jezelf. En ik vond het gewoon gaaf dat ik Wilco er zag. Ik gaf hem eerst even een knuffel van, jongens, dit is gaaf. Ik ben helemaal naar de klote, maar succes en geniet ervan. Waren jullie flink naar de Kloten Wilco? Jij ook? Ja, ja ieder op onze manier waren we inderdaad flink. Uh, ja, we waren wel, uh, ik geloof dat we uh, tijdens het avondeten twee biertjes hebben genomen. en toen waren we allemaal uh, in katsuim gevallen. Dus uh, van een party uh, was weinig meer uh, te bekennen. Dus ik gaf nou. wel uh, genoeg uh, aan. Wat uh, wordt jouw volgende uh, uitdaging, moet ik dan zeggen, Wilco? Welke welk berg ga je op? Uh, ja, ik ben in bezig met de, de kalender van volgend jaar om het zo maar te zeggen. En uh, ja, ik heb een aantal opties. Uh, het zou de Nanga Parbat in uh, in Pakistan kunnen worden. Uh, maar uh, we zijn natuurlijk ook nog heel druk nog steeds met ons solar project om uh, met een zonnevoertuig naar het einde van de wereld uh, ja. te rijden. Ja. Dus uh, we hebben genoeg avonturen om voorlopig nog de komende tien jaar bezig te zijn. Dat allemaal op het programma van volgend jaar facebook.com slash Ja, Wilco, het is een uh, rare foto van jou, namelijk met je voeten in beeld. Maar het is bijzonder, moeten de mensen maar even kijken, zonder tenen. Je hebt er nog één, hè? geloof ik. Klopt, een half Een kleine teken. Maar wat was het nou? Beter tien dagen geleefd als een, als we... een leeuw dan een honderd als een Max schaap? Zoiets hè. Ja, <laughs> goed. Ik moet het blijven pakken. En ja, dat doet Wilco. Wilco, dank je wel. Succes met je, al je andere projecten. En Airbnb ja, is er volgende heb. week weer. Exit hey. Holland. Naast de ESA en de NASA, we gaan even heel ver naar het buitenland, komt er misschien wel een MEXA. Mexico is namelijk bezig met het opzetten van een eigen ruimtevaartagentschap. Onze exit-Hollander Jan-Albert Hootsen die volgt het op de voet. En waarom wil Mexico zo nodig een eigen space agency? Nou, dat heeft vooral te maken met het feit dat de Mexicanen uh, er een beetje klaar mee zijn... dat de Amerikanen en de Europeanen de hele tijd hun satellieten naar de ruimte sturen. Dus ze willen het nou zelf gaan doen. En daarnaast willen ze ook gaan kijken of ze door middel van eigen ruimtetechnologie natuurrampen kunnen voorkomen. Dus je moet nog niet denken aan het feit dat ze bijvoorbeeld een Mexicaan naar de maan willen gaan sturen. En Hoe kan je daar door een natuurramp voorkomen dan? Nou, door middel van satellieten de lucht in te schieten en door te observeren wat er, uh, wat er allemaal aan de hand is in de atmosfeer en dergelijke. Ja, ja, en dat hebben ze daar wel nodig in Mexico? Ja, behoorlijk. Want de afgelopen jaren gaat het af en toe goed fout. En nou begrijp ik dat de meeste Mexicanen dit niet zo zien zitten? Nou, de meeste Mexicanen die hebben zoiets van, uh, waarom zouden wij zoveel geld uitgeven aan een eigen ruimteagentschap, als de Amerikanen het ook al kunnen doen. En daarnaast is het ook zo dat de, uh, de belangrijkste luchtvaartmaatschappij van Mexico is vorig jaar failliet gegaan. En er zijn in de afgelopen jaren twee ministers van binnenlandse zaken omgekomen bij vliegtuigongelukken. Dus de Mexicanen die hoor je nou zeggen van, ja we kunnen onze eigen luchtvaart niet eens op orde krijgen, waarom zouden we dan de ruimte ingaan? <lacht> ja, ja, dat hoor je ook om je heen als je spreekt met vrienden en collega's? Ja, die, hebben allemaal zo, ja de meeste, die zijn er niet eens van op de hoogte dat er, dat er zo'n ruimteagentschap bestaat. Maar als je het dan aan ze vraagt, dan, ik, dan kijken ze allemaal aan met een blik van waarom doen wij waarom dit? Waarom moeten wij dan? dit hebben? Ja. Is er al bekend, wie wordt de Mexicaanse André Kuipers? Nou, in principe hebben ze die al. Uh, dat is Rodolfo Neri, een ingenieur die in 2007 voor het eerst de eerste ruimte in is gegaan met uh, Space Shuttle Atlantis. Uh, die heeft ook een tijdje in Nederland gezeten en uh, hij is een dag of tien in totaal in de ruimte geweest. Neri, hè, zei je? Ja. Dus die moeten we in de gaten houden. Komt het er, denk je? Gaat het door? Nou ja, officieel bestaat het al, het, uh, het ruimteagentschap, sinds begin 2011. Maar uh, sinds deze maand hebben ze een contract afgesloten met een Spaans bedrijf... om uh, de eerste onderzoeken te gaan doen. Dus ja, het ziet er naar uit dat het toch echt wel gaat komen. En dan heeft Mexico zijn eigen space agency. Jan Albert Hootsen, dankjewel Vanuit Mexico, bijna half tien. Tijd voor het nieuws. Hier is Gert Kluk. Radio 1, het NOS Journal. De Nigeriaanse militairen hebben een kopstuk van de militante beweging Boko Haram gedood. Dat hebben bronnen gezegd tegen onder andere de Britse omroep BBC. Het zou gaan om Abu Kaka, de woordvoerder die de e-mails ondertekent... die namens Boko Haram aan de pers worden gestuurd. Boko Haram is verantwoordelijk voor tientallen aanslagen in Nigeria. Daarbij zijn de afgelopen jaren zeker 1400 mensen om het leven gekomen. Zes parachutisten van defensie zijn bij een oefening in Duitsland in boomtoppen terechtgekomen. Vijf militairen zijn erbij licht gewond geraakt... De parasitisten maakten deel uit van een groep van 60 militairen... die vanmiddag boven Beieren uit een vliegtuig sprongen. Ze zijn door hulpverleners uit hun positie bevrijd. Medewerkers van de Amerikaanse ambassade in de Libanese hoofdstad Beirut... zijn begonnen met het vernietigen van vertrouwelijke documenten. Het is een voorzorgsmaatregel. Vorige week zijn in een aantal landen diplomatieke posten van de VS aangevallen... door demonstranten tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Bij een aanval op het consulaat in Benghazi in Libië... kwam de Amerikaanse ambassadeur om het leven... Washington heeft daarop alle diplomatieke posten opdracht gegeven... om de veiligheidsmaatregelen onder de loep te nemen. Het zijn de hoofdpunten. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Lady Gaga is in Nederland. Ze treedt vandaag op in het Ziggo Dome. Morgen ook trouwens weer iets voor jullie heren, Boris? Nee. Nee, Erben? Nou, graag. Ja, nou ja, ja. ja. er zijn nog kaartjes volgens mij. Dat weet ik eigenlijk niet. hoor. Ja, via, via, via, via. Ja, alles valt erin, Het lijkt dus helemaal niks voor jou. Wat? Ja, dat weet ik niet, Lady Gaga. Ja, dat lijkt me echt fantastisch. Ja, ja dat vind ik geweldig. Nou, zometeen uh, hier Geen in, in, in Today. Als jij een kaartje regelt, ga ik mee. Hm. Zometeen een live verslag van een van de grootste fans die daar op dit moment is. Um, we praten verder natuurlijk over Lady Gaga. We praten ook verder met Boris van der Ham over hoe het er aan, achter de schermen aan toe gaat bij de formatie. En Joris, die deelt zijn geluksdubbeltje uit. Zitten mijn haren goed? <laughs> ja, is het fantastisch. <laughs> nou, zo meteen uh, meer van Joris en zijn haar. Wat gebeurde er vandaag op Twitter, Luc? Ja, nou ja, het twittertje van de baas, Willemijn. Dat je morgen niet kan, want je moet werken. Uh, verder was heel Twitter uh, druk aan het spetteren op Lady Gaga. Vanavond treedt ze dus op in Nederland. Zanger Ed Sheeran heeft wat te merken over de outfits die Lady Gaga draagt. Hij zegt... Ik denk dat Lady Gaga gewoon zichzelf insmeert met lijm... en dan rondrolt in willekeurige spullen. Sam is mega fan van Lady Gaga en zegt... ook al ga ik haar niet ontmoeten backstage... ik geef niet op om haar te spreken in de dagen dat ze nog in Amsterdam is. En Emily is ook in Amsterdam en zegt... OMG, mensen liggen al vanaf vrijdag te slapen bij Ziggy Doe in Amsterdam of zo... voor Lady Gaga. <lacht> ook training vandaag. Picnic is een platform voor creativiteit en innovatie in Amsterdam. Echt een bijeenkomst voor de liefhebbers, Zoals Mark de Ruiter zegt, door wat technische storingen... Liep de gamification-bijeenkomst iets uit. Helaas daardoor de Empowering Button-Up gemist. Mm -hmm. Prima. Het is trouwens in het AI Museum in Amsterdam. En tenslotte nog Mark van Bommel, de voetballer. Er werd veel over gesproken op Twitter nadat hij gisteren zijn vijfde gele kaart in vijf wedstrijden kreeg. Ik zeg er helemaal niks over. Dat moet je jezelf over oordelen. Ja, ik vroeg ook helemaal niks. Anyway, <lacht> en Mark van Besten zegt op Twitter dat hij even gaat pokeren met Van Bommel. Want die heeft toch kaarten zat. Nogmaals, wat zei ik net. Jullie mogen zelf oordelen. Ja, dat doen we ook. Doen we ook. Uh, Luis van Gaal die zegt, heb je nog geen kaarten voor de wedstrijd? Strijd, vraag het dan aan Van Bommel, want die heeft er toch zat. Ik stel drie keer dezelfde vraag, maar andere woorden. Ik heb het zelf gezegd, eh, oordeel zelf maar. Ja, we doen ik ga goed. er niks op zeggen. Nee, nee, hoeft ook niet. Is prima, joh. Of zoals <laughs> Michael al zegt, Mark van Bommel was dit weekend gewoon heel erg Mark van Bommel. Normaal zeg, ik ga er niks op zeggen. Is prima, joh. Tot zover Willemijn. Dankjewel. <laughs> Tom Petty. Heel iets anders dan Lady Gaga. Wel mooi face in the crowd. Well Just face in the hoor je face in the crowd. Joris Keugel. Joris Keugel die geeft vandaag zijn geluksdubbeltje aan Arnold Markies. Die krijgt vandaag in Den Haag te horen of hij echt wel of geen Kamerlid wordt. Het begint zo hè? Ja, nee, het is heel spannend. Arnold Markies van de SP. Hij staat uh, 15e op de kandidatenlijst. Dat ja. is zeker voor je zaak. In principe, in theorie kan er nog iemand uh, voor je komen met voorkeurstemmen. Maar uh, dat gebeurt heel zelden. Hoe vaak is het voorgekomen? De afgelopen vijf verkiezingen zijn er in totaal acht mensen geweest die met voorkeurstemmen erin zijn gekomen. We gaan ervan uit, maar ik ja, geef ja. je dan toch. Kijk, ik heb altijd <lacht> mijn geluksdubbeltje, ik geef me eigenlijk altijd aan het eind. Maar ja. jij krijgt het nu alvast van mij. Want we gaan er nu naartoe zometeen. Ja. Dus is een geluksdubbeltje, zilver. Moet ik hem zometeen teruggeven als ik er nee, toch mag niet in hem, zit? Uh, nee, maar dan, dan heb je ook geluk nodig natuurlijk. Hè? Stel ja. je voor dat het het niet wordt. Ja, nee, ja dat is waar. Dat, dat zou ik dan zeker kunnen gebruiken. Ja. Ben je blij met geluksdubbels? Ja. <laughs> ja, dat is ook zelfs Joris' geluksdubbeltje. Ja. Ja, okay, ik geef hem niet zomaar ook. weg, hoor. Zijn er zijn maar heel weinig mensen die hem in bezit hebben. Ja, dus, dat is echt uh, uniek. We gaan nu naar de oude zaal, dus volgens mij moeten we al gaan lopen. Zitten, zitten mijn haren goed? Ja, is het zit <laughs> fantastisch. Jij bent nu nog medewerker, financiën ja. van de SP. Toen dacht je op een dag, ik wil op de lijst. Men heeft mij gevraagd en ik uh, ga dan mijn uh, kennis en ervaring op het gebied van financiën inbrengen. Gezellig uh, drukte, Arnold. Ja, ik uh, zie een hoop uh, Kamerleden. Binnen in de Oude Zaal, daar zit de kiesraad. Met allemaal wijze mensen die zo alle uitslagen gaan mededelen. Open de openbare zitting. ...van de kiesraad en heet u allen van harte welkom. Dan komen we nu bij de gekozen kandidaten. Het is nu al zeker dat er een zit. waarom? De er is het maar één kandidaat met doorbreking van de lijst volgorde de, gekozen. De, en dat is de waarschijnlijk Omtzigt. te. is er één... ...die met doorbreking van de lijst volgorde gekozen is. En wel, de heer Omtzigt van het CDA... ...en zijn oorspronkelijke lijstpositie. <applacht> ...meneer Van Dukken, Dat is dat zijn Ja, van sowieso, van. Ja, zijn sowieso ja, blij. Zijn ja, dan komen we nu bij de gekozen... Kandidaten, de Socialistische Partij. De heer Roemer, 755.765. En de heer Marquise, 343. Ja, ja mooi. 343 ja. stemmen. Dat ja. is niet echt veel, hè? Het is niet echt veel. Ik ben nog niet echt populair, maar dat gaat natuurlijk veranderen. Je moet eerst bekend zijn, veel uh, in het nieuws zijn geweest... Heb je er een beetje zin in ook? Ja, ik weet wat het werk inhoudt. Ik, uh, ik loop hier natuurlijk al heel lang rond. Dus uh, ja, ik heb er hartstikke zin in. Staat de champagne al koud? Nou, um, nee, geen uh, fles champagne. Geen taart. <laughs> wat wil je nou bewerkstelligen? Uh, natuurlijk om het socialer te maken het land. Maar ook op het gebied van financiën om de financiële sector te hervormen. Ja, en daar ga jij je, je hard voor maken de komende jaren. Ja. Waar is je ontslagbrief? Want die had je al klaar, hè? Het is vertaald, vertrouwelijk is, maar ik heb hem hier... Um... Zet er dan boven beste Emil of zo? Nee, dat hebben we gewoon al samen afgesproken. Uh, hier staat het. En het gaat over de beëindiging van mijn dienstverband. Wat ga je met het geluksnubbeltje doen? Dat is al nog kijken, hard nodig hebt. Het is zo, je mag hier uh, de muren mag je dus niet stuk maken. Dus ik ben niet, ik kan hem denk ik niet gewoon wel kijken of ik het stiekem doen. Mogen ze eigenlijk niet horen natuurlijk. Ja. Nou, maar hij zit wel. Maar ik wens je in ieder geval heel veel succes de komende jaren als Kamerlid. Ja, nou dank je. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Boris van der Ham hier, die uh, zie je in ieder geval voorlopig niet terug als Kamerlid. Misschien ooit, ooit maar voorlopig ooit. niet. Ja. Um, de komende weken worden we natuurlijk uh, plat gegooid met nieuws over de formatie. Wij vragen ons af, wat gebeurt er nou echt achter die gesloten deuren? Nou, d de er Boris van der Ham, die weet dat. Die was erbij, twee jaar geleden, uh, 2020. 10 was dat natuurlijk, werd er onderhandeld over Paars Plus. Jij zat erbij. Ja, en ook in 2003 heb ik het wel van dichtbij mij meegemaakt. Toen ging D66 in het kabinet Balken en de 2, maar dat is alweer een hele lange tijd geleden. Ja, ja, kortom, je weet hoe de hazen lopen. We weten nog, 2010 mislukte het natuurlijk en uiteindelijk werd dat VVD, CDA en PVV. Maar even naar de onderhandelkamer. Uh, stel, Samson en Rutte die zitten daar en dan beginnen ze serieus te onderhandelen. Is dat met een wijntje erbij, met een thee'tje erbij? Hoe zitten ze erbij? Nou ja, de keer dat ik daarbij was, um, en uh, dat ik ook wel een beetje heb gezien... dan is het zeer afhankelijk ook van de informateur die dan wordt benoemd. Hè. Dat gaat waarschijnlijk donderdag gebeuren. Uh, dat kunnen twee mensen zijn, dat kan één iemand zijn. En dat gebeurt dan een beetje op een afgelegen plek. Maar het kan ook ergens in het, uh, het Eerste of Tweede Kamergebouw zijn. En dat is vrij informeel. Ik weet nog wat toen ik even mee mocht om mee te onderhandelen... over het onderwerp verkeer en waterstaat. Mm -hmm. um, toen stond er ook snoep op tafel en wat, wat, wat drank. wat nou, meer drank in de zin van koffie... en geen alcohol. Hoor. Dat zal ongetwijfeld ook wel eens gebeuren... als het wat later wordt. Maar het moet wel een ontspannen en vertrouwenwekkende sfeer zijn. Want mensen ja, die hebben elkaar toch in de, in de verkiezingscampagne... behoorlijk uh, wat, wat aangevreven. Ze zijn het oneens. Dus um, zakelijk, maar ook wel privé... moeten mensen zich een beetje, um, ja, een beetje op hun gemak voelen. Ja. Want ze moeten toch allemaal inleveren. Geen enkele politieke partij heeft de meerderheid, dus iedereen moet wat inleveren en dat doet pijn, dus dat moet je een beetje verzachten doordat er vertrouwen wordt gekweekt. Dus koffie, fristie, snoepje erbij, koekjes, ja, ja, van alles, al van dat soort dingen. Dat ja. is waarschijnlijk het voer. Dat is natuurlijk niet het allerbelangrijkste wat daar gebeurt, maar het, het is wel zo dat de omgeving is. Prettig. De omgeving is, moet ja. wel prettig zijn. Ja. Dan, dan zit je daar natuurlijk. Het, het belangrijkste is, is, is vertrouwen lijkt me in elkaar. En, en, um, het is natuurlijk een spelletje van geven en nemen. Maar hoe zorg je nou dat je, je wil ook zoveel mogelijk van je eigen punten binnenhalen? Eén van de twee. Moet dan als eerste iets toegeven. Hoe gaat zoiets? Ja, dat is altijd heel lastig bij onderhandelen. Hè? Van wie die laat eerst zijn kaarten zakken en laat zich in de kaarten kijken. Nou, ook daarvan is het dus heel belangrijk dat, dat er vertrouwen is. En wat je heel vaak bij dit soort um, onderhandelingen ziet, is dat er eigenlijk de afspraak vooraf wordt gemaakt van er is geen akkoord, totdat het helemaal akkoord is. Dus, dat op het moment... het katshuis, ja, altijd... dus op het moment dat je, dat je iets weggeeft dan is dat niet bij deze dan ook helemaal weggegeven... en dat het nooit meer terug kan worden genomen. Nee, dan is het helemaal afhankelijk van de uiteindelijke deal of je ook daadwerkelijk dat bot hebt gedaan... en dat je dus iets hebt ingeleverd van je programma. Dus dat wordt bijna altijd afgesproken. En daardoor, daarvoor, daarom is het dus ook heel belangrijk dat het allemaal geheim blijft. En dat mensen dus niet uit de school gaan klappen... en dat ze met de media gaan praten. En dat Omdat... gebeurt ook niet? Er wordt niet ondertussen gelekt naar de pers... zodat je daar misschien nog je voordeeltje uit kan slepen? Dat zal wel eens gebeuren, maar dat werkt altijd negatief uit. Want? Eigenlijk. Je ziet eigenlijk meestal aan het einde van een formatiepoging... of van een onderhandeling, als het, als het bijna kapot loopt... dat er dan opeens heel veel gespind gaat worden... Dus Lekker naar de pers. Maar tijdens de onderhandeling is het eigenlijk heel belangrijk dat je gewoon je mond houdt en ervoor zorgt dat je doet wat je moet doen. Namelijk zo snel. Want mogelijk. Want anders kan je natuurlijk niet meer terug ook. Nee, ook dat. En uh, je moet ook ervoor zorgen: dat is een heel belangrijke verantwoordelijkheid van al die Kamerleden. Uh, straks dat ze. Uh, een akkoord sluiten, dat het land geregeerd kan worden. We zitten in een crisis, dus we moeten een beetje op, ja. opschieten. En dus niet tijd voor doen met allerlei media gedoe. Even een, een, een voorbeeld. Um, in 2010 was het verhaal dat uh, Rutte wat te makkelijk was. Die gaf wat te veel toe aan CDA en PVV. En nou, uh, begreep ik uit de krant dat, daar heeft hij nu een dame, een Annelies Peijten, geloof ik, Pleijten, naast zich politiek assistent. En die moet hem er af en toe aan herinneren, hallo, je bent niet alleen maar uh, uh, premier, je bent ook VVD-leider. Kom op voor de belangen van de VVD. Hoe gaat dan zit zij daarnaast en trekt ze hem af en toe aan, je, aan zijn jasje. Nou, vaak is het zo dat um, de onderhandelaars altijd een secundant meenemen. Vaak ook een financieel specialist. Hè, omdat hij toch... Uh, ja, het gaat heel veel over geld. Over hele grote bedragen. En um, het is wel handig als mensen in zo'n onderhandeling met elkaar kunnen sparren. Dat ze even apart kunnen gaan even kunnen overleggen. Maar die secundant zit nou? gewoon naast je. Ja, maar vaak is dat wel een ander uh, Kamerlid of een andere politicus. Maar ja, goed, je mag natuurlijk meenemen wie je wil. Uh, maar dat is, uh, dat is wel handig. Want... Um, ja, het duurt eindeloos, dit soort gesprekken. Het gaat soms uren en uren door. Dus om ja. je concentratie goed vast te houden... is het belangrijk dat je ook een beetje kan afwisselen. Dat wat soms ook een rolverdeling is. De ene pakt de ander wat harder aan en de andere Hoe wat Hoe deed meerder. jij dat met Vechtel? Nou, kijk, paars is natuurlijk helemaal niet zo ver gekomen. Dus, en ik ben er ook maar één keer bij geweest... bij zo'n echt onderhandeling bij de informateur aan tafel. En dan is het vooral het uitdragen van de ideeën... de mogelijkheden, de opties, maar voordat het echt serieus werd. Maar hadden jullie was... een afspraak, good cop, bad cop? Was het nee, het was vooral nog heel erg ontspannen om ervoor te zorgen dat gewoon die informatie gedeeld wordt. En de, vaak zijn die onderhandelingen... worden ook gevoerd buiten die ronde... maar worden dus ergens in aparte kamertjes... met kamerleden die specialist zijn ja. op een onderwerp gevoerd. En die zitten dus in een apart kamertje... de hele tijd dat die twee grote mannen... met hun secondanten bij elkaar zitten... zitten in een apart kamertje de kamerleden... en dan wordt dan over de gang naartoe gelopen. Nee, nee, bellen die, die, zitten, die, zit, die bellen met elkaar of die worden een keertje meegenomen. Die zitten elders. Maar... Ja, wat dat betreft kan elke onderhandeling wel anders gaan. Want bijvoorbeeld bij het Katshuis, waar de PVV en de VVD en het CDA aan het onderhandelen waren. Daar waren het echt die paar Kamerleden de minister-president en een paar ministers. die met elkaar aan het overleggen waren. en die hadden totaal geen contact met de andere Kamerleden. Hè. Dat was een van de redenen waarom die PVVers ja. zo boos waren ja. op Wilders. Omdat ze, of dan een aantal die er dus uitstapten. omdat ze zeiden we worden niet op de hoogte gehouden. Dus zo kan het ook. Ja. Er zijn heel veel vormen van onderhandelen. Dus ik ben heel, heel benieuwd hoe hoe Diederik Samson en hoe ook Rutte dat gaan aanpakken. Het schijnt dat de VVD dat dat wel oké okay is. Dat kan Rutte allemaal wel een beetje, dat is nooit zo'n probleem... maar onderhandelen met de, met de PvdA schijnt altijd lastig te zijn... want die moeten een enorme debatcultuur, die moeten weer terug naar zijn fractie. En ik hoorde dat de, de meeste PvdA-leiders als ze eenmaal bij hun fractie zijn geweest... en terugkomen, altijd weer nog wat aanpassingspunten hebben. Hoe gaat dat nu, denk je? Gaat Samson het echt in zijn eentje doen... of moet hij voortdurend terug? Dat weet ik natuurlijk niet hoe hij het precies gaat doen. Maar ik denk wel dat Diederik Samson wel een behoorlijk mandaat heeft natuurlijk van zijn kiezers en ook van zijn partij. Dus ja, en je moet als onderhandelaar moet je wel een beetje wat mogen geven en nemen. Maar het is waar dat binnen de Partij van de Arbeid, en dat geldt ook wel bij D66 en GroenLinks en al dat soort partijen... is het niet zo dat de leider maar alles zomaar mag beslissen. Dus uh, die leider moet ook wel gewoon echt contact houden met die andere Kamerleden. En, uh, en dat, naar ja, wie moet hij dan vooral luisteren, Samson? Ja, ik denk dat, dat financieel specialisten heel belangrijk zijn. Maar ik denk dat je ook... Kijk, als je met, met de VVD gaat regeren, dan is dat de linkerkant van je fractie... Um, een beetje beginnen te morrelen en denken oh ja, dan straks lopen alle onze kiezers weer over naar de SP. Ja. Dus, dus daar zal hij heel goed contact mee willen en wie houden. wie zijn denk dat? Ik. De linkerkant? Ja, die fractie is inmiddels zo groot dat ik niet iedereen meer ken, maar er zijn een aantal die natuurlijk echt tot de linkervleugel behoren. Um, nou, ik kan, kan eigenlijk niet zo uh, iemand bedenken onmiddellijk hoor, want om zich heen heeft hij toch al wel behoorlijk wat pragmatische mensen Maar jij kent zitten. hem wel als onderhandelaar? Want het lijkt zo'n lachenbekje, Samson. Maar... Nou, ik ken hem. Oh. Ik heb acht jaar lang uh, ben ik op heel veel onderwerpen woordvoerder met hem geweest en ik ken hem eigenlijk uit mijn studententijd ook, omdat ik toen ook bij Niet Niks zat. Dat was zo'n clubje van een beetje sociaal-liberale pvdaars. Ik was een D66, ja. maar we onderhandelden, we praten wel met elkaar. Dus uit die tijd ken ik hem al wel een beetje. Wat is je indruk en, van die uh, tijd? Nou ja, dat, dat lees je nu ook natuurlijk in de krant, hè, dat het een, een, toch wel iemand is die heel... Heet gebakerd kan ja. zijn. Heel snel uit zijn, uh, zijn uh, slof kan schieten. Dat kan. Het is ook echt een hele slimme man. Een heel integere man ook wel. Zover, zover ik hem ken. En, uh, dus ik denk dat hij ook wel uh, ouder is geworden. En wijzer is geworden. Nee. En um, ja, ik heb, de, ik heb de indruk. En dat hoor je ook wel in de analyses nu. Hè, dat het wel mensen zijn die... Um, uh, vooralsnog op uit zijn om er een beetje snel uit te komen. En niet zoals Joris maar zegt van het weekend nog... van dat gaat wel zes maanden duren, ja, zei Ja, al die mensen niet. die aan de zijlijn staan... straks moet hoor ik daar doen. ook bij, hè, over een paar dagen. <laughs> ja, ja, je, moet, je, moet, je moet het ook gewoon aan de, aan de mensen overlaten die er nu zitten. En um, ja, het, het kan zomaar een half jaar duren... maar het kan ook zo zijn dat het heel snel gaat. Hè. Bijvoorbeeld in Engeland is er een coalitie gesmeed onlangs voor de eerste keer in 30 jaar of zo... tussen de conservatieve partij en de link-Liberale partij. Een soort van D66, zou je kunnen zeggen. En die moesten opeens onderhandelen over een coalitie. Dat gebeurde niet zo vaak. En dat duurde een dag nu de twee dagen. En de kranten stonden bol van... oh, wat een schande, het land is onbeheersbaar, het wordt niet bestuurd. En na drie dagen waren ze er ongeveer uit. En dat was echt een hele lange formatie. Ja. Dus met andere woorden, Kortom. andere landen kunnen het ook heel snel. Het, ik, het hoeft niet lang te duren. Je kan, als je gewoon eruit wil komen... dan ga je zeggen, het. nou, jij krijgt dit, ik krijg dat. Dit doet voor ons allebei pijn. zeus ja. gaan we het doen en we zijn eruit. Gaan dus ze het dan hoeft niet na doen. de officiële omhandelingen ook echt nog wel een biertje drinken samen? Samson de Volgens mij zijn dat niet zulke drinkers... Heb ik zo wow. de indruk, maar... Uh, Rutte, nee, ja, wel Rutte misschien wel, maar ja, geloof ik Diederik Samson niet zo erg. Uh, het zijn niet echt hele, denk ik, politieke gezelligheidsbeesten. Maar, uh, maar misschien vinden ze elkaar in een soort van nerderigheid of zoiets. Want, <lacht> nee, maar dat bedoel ik heel positief. want Diederik is een hele slimme man en, en Mark ook. Dus misschien vinden ze elkaar daar word je daarom. nog jaren nagedragen. Misschien gaan ze, ze samen gamen om. of zo, dat zie ik ze ook wel doen. Dus ik, nee, nee, ja. Het zijn veertigers hoor, het zijn nou, ja. tieners. Trapped in the young body. Neerderig. We gaan het zien hoe het uh, loopt. Donderdag is natuurlijk nog even het debat. Dankjewel Boris van der Aam. Ryan Jordan. Oh, girl, oh, girl, oh girl. Boris van der Ham en Erwin, lekker aan het schuifelen. Ja. Goeie platen, jongens. Ja, ja goed, Erwin. Show evermore. Ja. Kijk, dat vinden we dan lekkerder om te horen. Op dit moment gaan uh, tienduizenden fans uit hun plaat, als het goed is... in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daar geeft namelijk Lady Gaga een concert... in het kader van haar wereldtoernee Born This Way Ball... Ja, en de man die slaapt in een uh, Gaga pyjama en heel even uit de drukte wilde lopen voor ons, is de hoofdredacteur van Nieuwe Revue. Erik Nomen, goedenavond. Ja, ik wist. Uh, ja, hoor je hallo Relmijn. Leuk uh, om je te spreken. Ik zie oh. niet dat jij wist hoe ik sliep, maar haat mij gaan <laughs> uh, Heb je hem aan, die pyjama? Uh, ja, onder mijn gewone kleren. Uh, ik zie er eigenlijk heel conservatief uit met een uh, wat saaie trui en een spijkerbroek. Maar eronder is dus een kindje als nog kan. Lekker. Met welk nummer begon ze? Ja, als ik, heel, ik ben ook ik ben, ik ben, ik ben, ik ben niet zo groot Lady Gaga fan dat ik dat precies weet. Maar het eerste nummer dat echt, laten we zeggen, groot voorbij kwam was, uh, was Born This Way. En dat, uh, dat kwam zo'n beetje als, uh, als tweede nummer. eerst was al Het decor ziet er fantastisch uit. Het is een uh, soort uh, raar middeleeuws kasteel dat helemaal in en uit klapt. Alsof het een, uh, uit een soort Las Vegas gogelshow komt. Ja. En uh, zij kwam, uh, kwam ook op, uh, op meerdere malen natuurlijk. Maar uh, eentje als een soort... Uh, uh, nachtmerrie achter de koningin had een sprookje en, de, en uh, het nummer daarna met Born This Way... kwam ze daadwerkelijk uit een ongeveer 10 meter hoge vagina gekropen. Dus het was uh, volledig in stijl. <laughs> Wij zitten allemaal te genieten hier. En, en ze, ze verkleedt zich natuurlijk voortdurend. Hè? En we, weten, we kennen allemaal de vleesjurk of de vleespet van Boris van Ham. Ik heb een uh, vleespet, ja. Ja. <laughs> wat, uh, wat, Heeft ze die ook nog aangehad? Nee, teleurstellend eigenlijk. Uh, de, de fans die hebben zich wel goed uitgedost, maar ook niemand heeft een uh, slipje van beken aan, tenminste niet dat ik heb kunnen zien. Uh, maar als je om je heen kijkt, uh, kijk, zij verkleed zich heel erg vaak. Maar ik zie zelfs hier uh, allemaal uh, enigszins uh, extra slanke jongetjes bij de, bij de kluisjes zich ook uh, de hele nee. tijd verkleden. Omdat ja? ze zich heel uh, wat te pletten. So, ja, dat, het, is een, uh, het is een vrolijk gay fest, maar uh, wel heel gezellig. En, uh, ja, de, de hele zaal die, die springt op en neer. Ja. Nou, nou is, dat zou je misschien niet zeggen, maar is Lady Gaga uh, super muzikaal? Kan waanzinnig piano spelen, alleen hoor je daar op die platen hoor je niet zo heel veel van. Merk je er iets van tijdens de show? Nee, nee. zei ze net uh, eventjes, om de deuren gaan af en toe open. Uh, zag ik er een, een akoestisch nummer doen? Nou ja, dat, dat knalde uh, tot in de, de, de hoogste nokken van de Ziggo Dome. Maar uh, ja, het grootste gedeelte van de tijd is toch heen en weer aan het springen met een enorme groep. Uh, Halfnaakte dansers om zich heen. Uh, en dan moet je maar ja, erop vertrouwen dat wat je hoort over de box ook de uit haar keel komt. Als het uit haar keel komt, dan is het een atleet waar. Uh uh, nou, Michael Phelps nog een puntje aan te zuigen. Dat is, uh, dan is het uh, buiten van knap. Ja. Maar het is hier, uh, wat dat betreft iedereen is, is erg onderwindelijk ook al het ja. maar van de geluiseffecten en uh, de, de show eromheen. Hey, en uh, zij noemt altijd haar fans Little Monsters, hè? Um, hm. En die, die, ik begrijp dat die al vijf dagen voor de Zico-dome liggen om het allerbeste plekje te krijgen. Wat is dat het beste plekje? Uh, nou, het beste plekje is in een soort uh, grote cirkel waar, dan, uh, waar zij dan omheen uh, kan rennen samen met uh, al haar dansers. Uh, die, uh, die mensen in in dat kleine, ja was een heilige, de heilige. Die gaan het volledig uit hun dak. En net met name toen, uh, toen ze even op het randje zat, werd haar natuurlijk van alles en nog wat toegeworpen. Waaronder een, een enorme joint die ze direct opsta uh, opstak. En uh, al giechelend uh, vervolgde ze haar, uh, haar show. Dus. Uh, ja, ze heeft uh, nou ja, zeker twee, drie keer een loshang op, op Nederland gegeven. En Tuurlijk. dat zij hier zo vrij zijn en dat het allemaal zo leuk ja, is. En dat, dat, en, dat en, en, ja, dat praatje kennen we wel. Goed, nou e ja, maar bij haar geloof ik ook wel dat ze hier uh, vannacht in de Regulus Dwarsstraat ook weer staat uh, te springen hoor. Ja, dat, dat denk ik ook wel. Bij haar ik wel geloven, ja. Mm -hmm. Erik Nomen van Nieuw Revue. Ga snel terug, dankjewel. Ja, ik ben weg. Dag! Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. BNN Today geeft elke dag het laatste woord. Uh, weg aan vrienden van de show. Te beginnen met de modeontwerper Hans Ubbink. Die staat aan de vooravond van een nieuw begin. Op dit moment zit ik aan het gebak. Samen met mijn hele team. Niet alleen een nieuw begin, maar ook iets moois afsluiten. Is reden voor taart. Wij gaan verhuizen. Ik kan niet wachten. Maar eerst nog een weekje Parijs om een nieuwe collectie te maken. En daarna geïnspireerd blijven. Een mooie week. En dan Peter Reewinkel, de burgemeester van Groningen, die staat op een vliegveld in Rusland. Ik ben onderweg van Sint-Petersburg naar onze zusterstad Moermans. En vanmiddag had de Nederlandse consul in Sint-Petersburg een gesprek georganiseerd met een vertegenwoordiger van de LGBT-beweging. Onder andere voor de positie van homoseksuelen. Die worden in Rusland vervolgd omdat ze met hun propaganda kinderen zouden beïnvloeden. Gelukkig organiseert de consul niet alleen voor mij zo'n gesprek... maar ook met minister-president Rutte. Op zulke momenten ben ik trots op onze Nederlandse diplomatieke dienst. En dan sportverslaggever Everton Napel die heeft nog iets te zeggen over Van Bommel. Mark Van Bommel kreeg gisteren zijn vijfde gele kaart... Vijf keer geel in vijf wedstrijden, dus één op één. Dat is veel te veel, Mark. En nu kun je zondag in de thuiswedstrijd van PSV tegen Feyenoord... vanaf de tribune je zonden overdenken, jongen. Ja. Dat was hem weer voor vanavond. Wij zijn er woensdag pas weer. Uh, er is namelijk nou voetbal. Morgen speelt Ajax zijn eerste wedstrijd in de voorrollen van de Champions League. Gaat het wat worden, Erben? Het gaat zeker wat worden worden. Moet wel, want we zijn... anders wordt het helemaal niks meer met het Nederlands voetbal internationaal. Dankjewel, Erben. Dankjewel, Boris van der Ham. Alsjeblieft, goedenavond. Jack van Gelder.